Een voorspoedige start. Eerst een klomp met het NOS-journaal. Auto's terechtgekomen. Daarbij is één doden gevallen. Een andere inzittende is zwaar gewond geraakt. Toen het metalen verkeersportaal op de snelweg viel, werd er gewerkt aan de weg. Volgens Rijkswaterstaat is er iets misgegaan. Maar wat precies is nog onduidelijk. De A9 is door het ongeluk in beide richtingen afgesloten. Waarschijnlijk blijft de weg nog tot 10 uur vanavond dicht. Bij een zelfmoordaanslag in Jemen zijn zeker veertig militairen om het leven gekomen. Tientallen andere militairen raakten gewond. De aanslag was in de zuidelijke havenstad Arend bij een legerbasis. De militairen stonden te wachten op uitbetaling van hun salaris toen iemand zichzelf opblies. Wie verantwoordelijk is, is nog niet duidelijk. In Jemen woedt al anderhalf jaar een burgeroorlog. Premier Rutte vindt het rot voor Diederik Samsom dat hij geen lijsttrekker wordt van de PvdA bij de komende Kamerverkiezingen. De PvdA-achterban koos deze week voor minister Ascher. Rutte zelf is opnieuw lijstaanvoerder van de VVD. Hij feliciteerde Ascher met zijn overwinning... en bedankte Samson voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Rutte en Samson waren de architecten van het PvdA-VVD-kabinet. Tijdens Serious Request in Breda... worden dit jaar andere veiligheidsmaatregelen genomen. Bij de ingangen naar het Glazen Huis worden busjes neergezet... om te voorkomen dat er iemand op het publiek kan inrijden... Volgens de burgemeester is die maatregel genomen naar aanleiding van de aanslag in Nice. Daar reed in juli een man met een vrachtwagen in op feestgangers. Ook zijn er tijdens Serious Request extra beveiligers en beveiligingscamera's. De inzamelingsactie van 3FM is van 18 tot en met 24 december. Het weer van naar het noorden trekt een gebied met regen over. Het is een graad of 9. Vanavond ook nog af en toe regen en vannacht wordt het weer droog.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Zn. Dit is kerst met ZFN. Met menu. Entertainment for you. On Christmas Day. And man will live forevermore. Because of Christmas Day. Ik zou zeggen allemaal, een hele goede middag. Hier is u weer ondergetekende Fred hij hier bij CFM. Entertainment for you tot de klokjes van 7 uur. Dit is natuurlijk Boniam. En Mary's Boy Child, oh my lord. En uh, ja, we zijn lekker hier een beetje in de kerst weer op die uh, 10e december. Op de, op de zaterdag natuurlijk en uh, dat allemaal in 2016. En we gaan lekker verder met Belinda Kinair en 7 oceanen.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 the ocean Dan Belinda Kinner en uh, dat allemaal hier op die 106.9, 104.5 op de kabel... en natuurlijk 24 uur per dag hier op Zandvoort. Uh, ja, of op, op teksttv TV natuurlijk, uh, digitaal. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan uh, mensen hier naar draaien. Ja, en zij hebben het over Laat Me... ZFM, Zandvoort Radio, 106.9 FM. Dat ik jou daar zag, ging mijn hart al overstaan. Was een hard gelaat. Wat ik dacht, wat ik in jou zag. Het leek zo fantastisch, mooi, maar het was gewone. Een... Dat was het dan. Laat me, laat me, laat me, laat me. En uh, ja, Menzina hier bij ZFM Entertainment of, uh, for you. Ja, tot, uh, tot de klokjes van zeven uur. Mijn naam is Frit Heij. En uh, we gaan lekker verder met uh, Mark Anthony en I Need to Know. Hey, ik weet niet wat, maar ik weet wel dat het hier uh, lekker uh, gezellig is met uh, de kerst... Je kan zo de studio inkijken en dan ziet u ja, hoe gezellig het eigenlijk is hier met, de, met alle kerstprulletjes uh, en uh, kerstboom natuurlijk. En, ja, noem maar op en ja, heerlijk. Kom helemaal in de kerstfeer. en uh, ja, dat gaan we gewoon uh, ook doen met uh, ja, het nummer van uh, Yves Berensen natuurlijk. Het uh, nieuwe uh, kerstnummer en onderweg voor uh, Kerstmis en uh, ja, dat is uh, de parodie van uh, Chris Ria en Driving Home for Christmas. Maar dan in het Nederlands, komt ie. Niet wachten om jou te zien. Ben onderweg voor kerstmissie. Veel te lang was jij al. my hey. hair met, uh, met uh, ja, Yves Berensen. en dat allemaal hier uh, vanuit Zandvoort natuurlijk en het enige voor u tot de klokjes van 7 uur en uh, ja, we gaan uh, naar JJ Bauer en kom schatje en uh, ja, wil je een verzoekje aanvragen, dan kan dat hoor kan gewoon bij, uh, via Facebook vraag er gewoon aan Kijk jij me aan en ik voel van jou, waar kom jij vandaan? Zo'n meid nog nooit gezien. Jij gaat voor mij wat je verdient. Zo'n meid nog nooit gezien. Kom, schatje, je kom. Je komt, je komt aan mij kom schatje kom. Ja, ja, ja dat was hij dan. J.J. Bauer en uh, ja, daar zit je ook even niet op te letten. Nee. We gaan lekker verder met Chris Noorman en uh, ja, for you. Prachtige plaat Chris Norman en uh, For You en dat allemaal bij CFM Entertainment For You. En uh, ja, we hebben een verzoekje en dat verzoekje wordt aangevraagd door René Meijer uit Apeldoorn. René, ook een hele goede middag natuurlijk. En uh, ja, als je, als je zit te eten of uh, ja, ik zou zeggen alvast eet smakelijk. En uh, ja, heb je al gegeten? Nou, dat het in ieder geval lekker uh, heeft gesmaakt. René, jij wilde een plaatje horen en uh, ja, van Michael en ik wil weer met je dansen. Nou, hier komt hij dan. De zeiden, elkaar te zullen bellen, en na de zomer elkaar terug te zien, dat is nu alweer een jaar geleden. Wat is de reden? Dat ik niets hoor sindsdien. Ik heb vaak gebeld en Facebook afgespeurd. Je hebt mijn hart verscheurd. Is er iets erg gebeurd? Of valt alles mee, maak ik me druk. Om niets, ben zo gek op jou. Zie ik je gauw. Want ik wil weer met je dansen. Ik wil weer met je lachen, die samen naar het strand gaan. 52 weken Toch leek het laatste jaar Voor mij een eeuwigheid Ik heb na vandaag lang uitgekeken was hij dan een heerlijke plaat van uh, ja, Michael. En die werd aangevraagd door uh, René, uh, René Meijer uit Apeldoorn. En ik wil weer met je dansen, was dit. En we gaan lekker verder met een heerlijke plaat van Jeffrey Hezen. En zijn we uitgepraat? Je favoriete plaat op de radio? Dat kan. Want ook in dit uur is het jouw muziek. Jouw keuze. Laat fred het weten via zandvoortradio@gmail.com. Binnen dat jij wil beginnen over iets wat jou echt raakt. Jouw leven was niet heel eenvoudig door alle problemen die ik heb gemaakt. Als jij nog één keer. Ja, dat was hij dan. Jeffrey Hazen en Zijn We Uitgepraat. We gaan eventjes terug in de tijd, de jaren 70. En ja, wie kennen ze niet? Mac en Katie Kisun. En uh, ja, dit keer is het Mac Kisun zelf natuurlijk. En hij hebt het over Love in the Blue uit de jaren 70. En we gaan zo met Dick Altena contact opnemen via de telefoon. Dus blijf lekker luisteren. Het ...gaan we iemand in de uitzending halen. En dat is Dick van Altena. Dick, een hele goede middag. Goedemiddag. Een goede middag. Een goede middag. Hoe is het? Ja, ik, uh, het gaat prima met mij. Ja? Uh, ik zou bijna willen zeggen, het kan niet beter. Oh, nou, dus, dus geen, uh, geen klagen. Laten het zo zeggen. <laughs> nee, He? nee, absoluut niet. <laughs> ik heb het nooit zo druk gehaald. dit zijn allemaal hartstikke leuke optredens. Dus, uh, ik maak mijn... Uh, ik maak liedjes, schrijf liedjes. en uh, ja, nu weer een cd uit. dus uh, Nee, ik voel me als een vis in het water, moet ik zeggen. Ja, nee. Daar bellen we ook over, want het gaat over ja. het album, The Golden Liesjes. Ja, het klinkt een beetje Engels, maar uh, je mag ja. het op Nederland Nederlands uitspreken, Golden Liesjes met een G. Gewoon uh, de appelsoort. Ja, het is een Dat beetje, liches. wat even kijken hoor, het is een beetje ja, uh, drensachtig. Uh, wat is het? <laughs> die, die, die heb ik nog niet gehoord. <laughs> oh, oké. <okay. laughs> nou, mensen als ze me horen, dan uh, denken ze dat ik uit Brabant of Limburg komen door de Zachte G. Oh, oké. Okay. Maar, ik, ik, maar ik kom uit uh, ik kom het de Betuwe, het Gelderland. Aha. Dus uh, ja, is, uh, flippen, ja, een flipje van de Betuwe. Ja, ja dus we zitten iets, uh, iets meer aan de, aan de oostelijke kant. Okay. Dus uh, wat, wat, wat wij hier spreken, dat, uh, ja, dat, dat hangt een beetje in het midden tussen Brabants en Achterhoeks. We uh, leunen tegen de Achterhoek aan tegen de Liemers. Uh, en daar hebben we ons eigen dialectje dus, uh, tussen Arnhem en Nijmegen, zeg maar. Ja, ja, dus uh, daar heb ik een paar, uh, ja, een paar reeks albums uh, in die taal gemaakt. Oké. Okay. Nou ja, dat, uh, ik heb hier in ieder geval uh, ja, het album voor me. Dus uh, ja, en daar zie ik uh, inderdaad allemaal... Uh, ja, een beetje, een beetje vreemde tekentjes staan. <laughs> of het wel zo te zeggen. <laughs> maar ik, ik, ik, ik, ik kan jou en de luisteraars geruststellen. Het is allemaal een redelijk goed te volgen. Ik durf zelfs, zelfs te beweren dat het beter te verstaan is dan, dan Rauw en Herzen. Ah, oké. Okay. Nou, dan, uh, dan, dan weet ik wel hoe ver uh, dat, dat het is. <laughs> <laughs> hey, um, ja, waar deze, deze album eigenlijk, uh, Dick? Nou, ik. Uh... Ik ben dus zo'n 15 jaar. Ja, het Nederlands talig deed ik al. En zeker ook countrymuziek natuurlijk. En dat blijf ik ook allemaal doen. En 15 jaar geleden ben ik voor het eerst begonnen in het schrijven en zingen in mijn eigen streektaal. Ja, en dat beviel zo goed. Ik dacht, ik dacht eigenlijk dat ik bij 1, 2 CD zou blijven, maar dit is al uh, dialect CD nummer 7. Uh, ja, en niet alleen hier in de regio, maar. Uh, maar ja, vooral in, in, in de provincies van, van Groningen tot, uh, tot Zeeland kunnen ze het aardig volgen. En heel frappant is, als ik optreden in het Westen doe, dan zijn daar ook nog mensen die specifiek vragen om Betuwse liedjes. Dus het is dus allemaal, uh, dus allemaal redelijk goed te volgen. Het is geen Limburgs of Fries of zo. Nee, nee, nee. nee daarom zeg ik, als, als je de, de, de titels zo ziet, dan denk je dat wel... Ja, ja. <laughs> ja maar, als je, maar als je het hoort, dan is het uh, heel vaak terug te leiden tot Nederlands. Natuurlijk zijn er specifieke Betische woorden, ja. ja, ja. Dan, uh, in de, de context van het liedje maakt maar, het wel duidelijk wat... Uh, ja, maar dat, dat in iedere plaats is dat anders natuurlijk. Ja, precies. Ik bedoel, ja. ja, iedereen heeft zijn eigen woorden gehad, zeg maar. En, uh, ja, zelfs ja. zelfs zou je het niet kunnen verstaan, Ja, snap je nog wat het bedoeld wordt? Ja, nou ja, ja, je luistert in Nederland ook naar Spaanse en, en Franse liedjes, ja, ja. dat weet ook niet wat betekent. Dus, uh, nee, ja. het, het, is, het gaat vaak ja. ook om de melodie, he? Ja, precies, ja. Kijk, en, en, uh, het de en als het inderdaad uh, de, de tekst erbij, uh, uh, ja, als dat bij het liedje past, dan uh, komt dat helemaal goed. Tenminste, ja, dan, dan moet het keer, één worden. Nou, dan drie keer luisteren, snap je precies wat ik bedoel. <laughs> ja, dat, nou ja. <laughs> ik, zou, ik zou zeggen, gewoon die cd kopen en uh, uh, ja, gewoon een paar keer draaien, dus. Ja, het is allemaal in de stijl zoals ik het al jaren doe, of het Nederlands, ja. is of country, of, of beters dialect. De stijl blijft allemaal hetzelfde, en de invulling van de liedjes ook met instrumenten. dus De pedelstiergitaar is erbij, accordeon is er weer bij, ja. en de melodieën zijn ja, zoals ik ze altijd maak, dus... Oké, okay. hey, uh, had jij nog een specifiek nummer eigenlijk, wat je, wat je wil draaien, of wat je wil horen, zeg maar, of wil uh, laten horen via de radio? Nee, het is uh, eigenlijk denk ik, om uh, als, als radioplaat nummer één van de CD te kiezen, die staat er ook... Uh, dus blieft dit dan, dan bij mij? Ja, nou ja, kijk, en, en, en dat, dat kun je al vertalen, toch? Blijf je, blijf je dan bij mij? Ja, nou, dat, dat, dat ik denk dat iedereen dat wel snapt. Uh. Ja, natuurlijk, uh. natuurlijk. En het is een lekker tempo deuntje, dus uh, prima voor de radio en een mooie opener voor de CD. Ja, ja. en hey, uh, leg er nog meer op de plank, uh, ben je bezig met een nieuwe single, of... Uh... Ja. Nee, van, van dialect lec had ik nooit een single. Uh, dat, ja, dat moet voor, voor het totaal zijn. Uh, maar ik ben alweer druk bezig om, uh, om nummers te schrijven voor mijn volgende CD. Die moet in uh, oktober volgend jaar klaar zijn. Uh, dan heb ik mijn 40-jaar muziekjubileum. Dat wordt weer een country-album, een Engelstalige CD. En ik ben ook al liedjes aan het schrijven voor een CD die dit jaar daarop moet komen. En dat wordt weer een nederlands Oké, okay, dus je bent eigenlijk druk bezig. Ja, ja, nou ja, de, de ideetjes komen en dan moet ik ervan ja. profiteren. En dan is het heerlijk om uh, en zeker in deze donkere dagen lekker uh, op, op mijn uh, muziekkamer lekker liedjes te schrijven. Ja. Heb jij ook nog uh, wat, wat aan kerst kerstmuziek? Uh, nou ja, de, de, de paar optredens, uh, ik, heb nou een paar, ik heb nog een stuk of acht tot, uh, tot kerst. Uh, en die laatste paar optredens, dan, dan, dan, dan glippen er wel een paar uh, kerstliedjes uh, doorheen. Oké, okay, maar de, de, de, en, heb je daar ook een single van? Of... Uh? Nee, nee, nee, dat we niet. Nee, nee, nee, nee, dat zijn meestal de, de, de standaard liedjes die uh, er die langskomen in country versie dan ja. uiteraard. Ja. Zijn die wel te volgen op YouTube of ook niet? Uh, weet ik eigenlijk niet of, de, of daar kerstliedjes op staan van mij. Okay. Ik heb er uh, eerlijk gezegd nooit naar gezocht. Nee, dan, dan ga ik dat dan ook eens uh, ja, even ja. doen. Ja. <laughs> hey Dick, uh, ja. Kunnen mensen jou ergens vinden uh, qua uh, social media of uh, ja, boeken uh, of? Heel makkelijk, dikvanaltenaar.com, dus niet de.nhelme.com. Ja. Uh, daar kun je alles, kun je kunt muziekfragmenten beluisteren, je kunt de agenda bekijken, de nieuwtjes. En je kunt er ook op een button klikken en dan kom je op Facebook, hoef je geen lid van te zijn. Je klikt op Facebook en je ziet daar ook uh, de berichtjes en, uh, en de foto's. Ah, Oké, okay. en daar kunnen ze ook uh, gewoon berichtjes naar jou toe sturen? Ja, ja, en er staan ook contact en er, zijn, uh, er staan mailadressen en die komen rechtstreeks bij, uh, bij ons terecht. Ah, okay. Dus het gaat niet, niet via management of uh, rare toestanden. Mensen benaderen ons rechtstreeks. En dan kunnen ze ook de cd bestellen. Oké, okay, nou dat is duidelijk. Hé hey Dick, uh, ja, ik zou zeggen, uh, je hebt nog een optreden vanavond? Ja, vanavond mag ik naar zeven, uh, en naar zeven na morgen een nieuw koop. En dan uh, volgende week nog vijf optredens in een uh, weekend. Het wordt een uh, wat uh, lekkere drukke week. Oké, okay. en uh, ja, zijn er nog uh, locaties waar je, waar je eventueel, uh, zeg maar, een Verstijnen of dergelijke, waar je, waar je aanwezig bent? Nee, nee, dat, dat, is, uh, dat is niet aan mij besteed en uh, dat laat ik heel graag aan anderen. Ik zit het liefst over een club met mijn gitaartje kleinere ja. zaaltjes. en dan uh, lekker mijn eigen liedje doen en een, een paar covers van, uh, van mijn favorieten. Ah, oké, okay, gelijk heb je. Ja, ja. Hé, <laughs> hey Dick, ik uh, wil je in ieder geval bedanken voor de tijd en uh, ja, dan gaan we zo uh, eventjes uh, jouw nummer draaien. Oh. Uh, bliefde dan bij Mien, oftewel uh, blijf je dan bij mij. Ja, geweldig uitgesproken. Niks, aan, niks op aan te merken. Nee toch? Nee, heel goed. Ah, ja, ik leer het ook nog wel. <laughs> <laughs> hey Dick, ik wil je in ieder geval bedanken voor de tijd. En uh, okay. ja, graag, uh, graag tot de volgende keer. En uh, ja, misschien ja, hier graag. in de studio. Ja, wie weet. Heel graag gedaan en uh, jullie ook heel erg bedankt. Ah, oké okay, Dick. Hey, Groetjes en uh, ja, fijn ja, weekend nog. Zal doen, hoor. Ah, oké, okay. hoi hoi. Bij mij, blieft het dan bij mij? En als de terwijl de wind hier de bestrooide, en ge de hond weer u mooi loden, nacht en hekel het Blijf blief ik misschien ook wel bij jou? Misschien ook wel bij jou, als ik niet ben lachen verdiend liefde dan bij mij. En de zon steeds minder warm schiet liefde dan bij mij. Is dit hier een laat water Is die in ons leven weer iets groter. Bliede dan bij mij. Liede dan bij mij, liefde dan bij mij. Me. Ja, dat was je dan, Dick Altena. En uh, ja, van het album, de Golden Liesjes. En uh, ja, bliefde dan bij Mien. Oftewel, blijf je dan bij mij. En uh, ja, we gaan lekker verder naar het nieuws uh, van 6 uh, ja, uur alweer. Ja, en dat doen we met Connery Small en verder met mijn leven. Al zing mijn ogen slachen, zie ik jaren staan, je hartje je koffer al gebaard. En zei, ik moet nu gaan. Het beeld dan luister bij me. Het doet ze voorbij. Mijn gedachten blijven dwalen. Kon jij naar aan me zijn? Ik weet wel dat ik verder moet. Verder met mijn leven. Al is dat zo eenvoudig niet als je helemaal steeds voor je ziet. Wij hebben alles geprobeerd. Het liep niet goed. Het ging verkeerd. De boekjes op, die zegt voorbij. Als ik mijn ogen sla, dan zie ik jou nog gaan. Je sloot die deur voor altijd. Kijk mij niet daar. die deur blijft voor jou open. Maar ik weet niet wat je doet, maar één ding weet ik zeker. Verder moet, verder met mijn leven. Al is dat zo eenvoudig niet. Als je hem en helemaal niks voor je ziet, wij hebben alles geprobeerd. Het liep niet goed, het ging verkeerd. De koek is op, die is echt voorbij. Een ander leven. ZANG EN Ik zou zeggen tot zo in het tweede uur van Entertainer for You. Dus blijf lekker luisteren. Tot zeven uur ben ik bij u.